3 uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong...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 het is gewoon te weinig om dit een echte officiële afspraak te laten zijn... die dan ook gaat, gaat werken. Finland heeft volgens het kabinet dus geen voorkeurpositie.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 De opstandelingen in de Libische hoofdstad Tripoli hebben gezegd dat ze de stad morgen helemaal in handen willen hebben. De opstandelingen ondervinden nu nog tegenstand van het regeringsleger in sommige wijken van Tripoli. Het leger heeft tanks en scherpschutters ingezet. De strijd concentreert zich rond het bolwerk van kolonel Gaddafi en is in de loop van de dag geluwd. Waar Gaddafi zich bevindt is onduidelijk.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 Aan de B-verkeersinformatie, Er staan acht files. De meeste zijn niet langer dan twee kilometer. Twee files vallen op. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat tussen Muidenberg en Diemen drie kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A67 Eindhoven richting Venlo... staat tussen Afrit Liesel en Afrit Helden nog vijf kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Als specialist op het gebied van multifocale glazen heeft Pearl uiteraard een uitgebreid assortiment. Dus vindt u altijd een perfecte oplossing voor scherpzicht veraf en dichtbij. Pearl, Pearl. En ik ben nog niet klaar, want nu krijgt u tijdelijk bij alle multifocale glazen een gratis montuur. En wat zo mooi is, u heeft keuze uit de gehele collectie. Goeie actie van Pearl. Ja, doe maar. Pearl, Pearl, Pearl. Bij een woningbrand in Roemont komen zes kinderen om het leven. De vader blijkt de brand te hebben aangestoken. Dit drama heeft bij betrokken brandweerlieden grote sporen nagelaten. Als ik iets vergelijkbaars nog een keer zo meemaken, is dat de laatste dag bij de brandweer. Het drama van de kinderen van Roemond. vanavond bij RKK om tien voor half tien op Nederland 1. Dit is Radio 1. Eo. Dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteken. Vier minuten over drie en welkom terug bij Dit is de Dag. Met dit half uur in onze rubriek Nieuws van Dichtbij... gaan we kijken wat er speelt in Zeeland, in Overijssel en in Brabant. Dat straks, maar eerst tijd voor Mijn Steen. Ooit gaat het gebeuren, je eigen begrafenis...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 In deze eerste aflevering van Mijn Steen, Julia Samuel. Ze presenteerde televisieprogramma's voor Veronica en RTL... en begon daarna een tandheelkundige kliniek. En sinds enkele jaren is zij de stuwende kracht achter Drive Against Malaria... een organisatie die als doel heeft om Afrika malariavrij te maken. En Julia zelf heeft sinds acht jaar borstkanker... waarvoor ze ook wordt behandeld. Ze schreef op ons verzoek haar eigen grafreden en ze koos zelf ook de muziek uit die op haar begrafenis zou moeten klinken. Om te beginnen is dat het Adatio for Strings van Samuel Barber. Julia wijde haar leven aan het helpen van anderen... en verplaatste een steen in de rivieren van de armsten in Afrika. Haar missie was geven en steunen. Het was haar ontembare gedrevenheid om kinderen te helpen die lijden... Zij bracht de toestand van de meest kwetsbaren... onder de aandacht van de wereld. Haar boodschap van barmhartigheid aan getroffen landen blijft... zelfs nadat ze zelf ernstig ziek werd. Haar eigen strijd inspireerde haar humanitaire passie... nog meer voor de meest achtergestelde gemeenschap in Afrika. Ze was vastberaden om hen nooit in de steek te laten... en hen voor de onrechtvaardige dood te behoeden. Haar werk in het veld... Het helpen van kinderen in nood zal voortleven als deel van haar nalatenschap. Eigenlijk was het een hele eer om dit op te schrijven. Ik heb het wel opgeschreven met een heel vreemd gevoel in mijn maag. Want in feite hoef ik geen woorden van... Uh, wat heeft er toch mooie dingen gedaan in Afrika? Eigenlijk niet. Het is een beetje een tweestrijd. Het liefst zou ik zeggen, ze is gestorven. Punt. Als je aan mij vraagt waar zou je begraven willen worden, dan is dat in Afrika. Aan de Sanga rivier samen met de Bayaka-Pigmeë. Dat is een van de armste bevolkingsgroepen in de wereld. En daar voel ik me zo enorm thuis. En op het moment dat ik overlijd, en ik hoop dat ik daar overlijd, dan mogen zij mij begraven. En ik weet ook heel zeker dat ze dat op een hele speciale manier doen. Ze gaan mijn dood gaan ze vieren. Ze gaan niet huilen, maar ze gaan mijn dood vieren. Ze gaan zingen uh, 24 uur per dag. En dat vind ik het allermooiste wat er is. prachtige stemgeluiden, wat wij niet kunnen evenaren. Hele hoge stemmen die op het hoogste punt overslaan... en dan vervolgens gaat dat door in een soort koor... en het herhaalt zich en het herhaalt zich en het herhaalt zich... en je, je raakt in een soort, uh, soort trance bijna. Het is zo prachtig. Zij trommelen de hele nacht om uh, de boze geesten te verdrijven. Dus het kwade weg te drijven. Zodat degene die is overleden rust kan hebben na de dood. Nou, en dat vind ik zo'n prachtige gedachte. Niet dat ik bang zou zijn dat het kwade met mij mee zou gaan. Maar ik vind het wel heel, heel lief en heel zoet. Uh, en uh, zij leven ook echt met de doden mee. En dat vind ik heel erg mooi. Zijn er, behalve de pygmeën, helemaal geen andere mensen daar aanwezig? Uh, daar zijn de pygmeën, daar is David en daar zijn de mensen die ons daar helpen. Die zijn daarbij. En zij zullen het ook vieren. Uh, ik denk niet dat David het zal vieren. Nee, David zou het heel erg vinden. Die zou, ik weet dat hij mij heel erg zou missen. Wie is David? Uh, David Robertson is een, een Engelsman die in 1988 is begonnen met de bestrijding van malaria. Ik heb hem in 1999 ontmoet tijdens de opname van een televisieprogramma. En ik was zo onder de indruk van deze Engelsman met één arm en één been... die malaria bestrijdt in het grote continent Afrika... dat ik toen heb besloten om een documentaire over hem te maken. En tijdens het maken van die documentaire... ben ik zelf zo enorm geconfronteerd geweest met malaria... dat ik dacht, ik moet hier iets aan doen. Toen heb ik tegen David gezegd, ik ga jou een beetje helpen. Nou, en dat, uh, dat beetje helpen, dat uh, groeide uit tot, uh, uh, ja, tot mijn levensmissie. Het helpen van mensen in Afrika. Wij werken nu ruim zes maanden per jaar samen. Om in Af Afrika malaria te bestrijden. En hij, uh, ja, hij is mijn drijvende kracht. Wij zijn soulmates. Wij kennen elkaar door en door. En dat moet ook. Je moet elkaar kunnen steunen, want Afrika is geen gemakkelijk continent. We staan continu bloot aan gevaren. We hebben regelmatig geweren tegen ons hoofd aan gehad. En dan moet je maar hopen dat je het overleeft. En wij, wij vinden ontzettend veel steun bij elkaar. En daarom op het moment dat ik ben gestorven in... centraal in Centro-Afrika. Dan, dan zal hij mij enorm missen. Ik leef voort naar de dood. Ik denk dat ik nog steeds... Uh, voort zal leven en zal... Uh, mijn familie zou kunnen zien. Maar ook andere mensen kan zien. En misschien ook andere mensen nog een steuntje in de rug kan geven... die het heel zwaar hebben. Want het leven is niet gemakkelijk. Maar mensen kennen jou als de presentatrice van Veronica. Dat is een heel ander beeld. Dat is een buitenkant. Dat is een heel dun laagje. Maar je hebt het wel gedaan. Dat heb ik wel gedaan, omdat ik daar heel veel plezier in had. Maar materiële zaken is niet belangrijk. Het gaat erom wat er van binnen zit en wat je daarmee doet... Het gaat erom wat je denkt, hoe je tegen het leven aankijkt. En wat je kunt gaan doen voor andere mensen. Omdat ik vind dat dat de essentie is, dat we hier zijn. Dat we ervoor zorgen dat je gelukkig bent. Dat je andere mensen gelukkig maakt en dat je andere mensen helpt. Ik vind het bijna een verplichting. Ik vind eigenlijk ook dat we een soort contract moeten afsluiten met God. Dat God zegt, je mag geboren worden... maar je moet wel een contract ondertekenen dat je zegt... als je op aarde bent, dan moet je iemand helpen. Ik weet dat God bestaat. Ik voel dat God bestaat. En we hebben ontzettend veel geluk dat God bestaat. Ik voel het. Ik, ik, ik, ik, kijk, ik hoef ook alleen maar te kijken naar David... Hij heeft bijvoorbeeld op zijn achttiende een heel zwaar ongeluk gehad... waardoor hij één arm en één been mist. En een ander zou misschien overleden zijn, maar God heeft gedacht... jij hebt nog wat te doen. En hij wordt daarin gesteund in zijn leven. Ik voel dat. Ik, ik... Hey, er gebeuren dingen tijdens onze reizen door Afrika... want wij hebben 43 Afrikaanse landen doorkruist. En wij hebben gereden over doorgebieden met landmijnen... Uh, wij hebben regelmatig gewapende overvallen meegemaakt en overleefd. David heeft malaria overleefd. Ik heb malaria overleefd. En dan... Het is God die ons daarvoor behoedt. Die ons voor de dood behoedt. En het is ook Gods beslissing om te denken... Nu is het genoeg geweest. En het is nog niet genoeg voor ons. We hebben nog wat te doen... Daarom geloof ik zeker dat God bestaat. En ik vind het een geruststelling. Ik denk dat je alleen kunt leven als je weet wat lijden is. Wat verwerf je dan? Geluk. Dan weet je echt wat geluk is. Als, er, als je iets overkomt en je komt daar goed van af, dan zeg je ik heb geluk gehad. Ik heb ook geluk gehad. Ik heb kanker, eh, borstkanker, twee tumoren in mijn borst... uitzaaiingen in mijn hersenen en in mijn botten. En ik ben er nog steeds. En ik word steeds gelukkiger. En ook als ik in Afrika ben... aan de ene kant zie ik zo ongelooflijk veel ellende... en ik zie de dood elke dag in de ogen en voor ogen... Ik zie doodzieke kinderen die al in een comatische toestand uh, zijn. En uh, ik zie de armoede. Maar dat zijn de meest gelukkige plekken. En de meest gelukkige momenten voor mij. En die neem ik mee. En daarom vind ik. En zou ik er heel voor kiezen om, uh, om. om daar te sterven? Ik vind het erger voor mijn zusjes. En voor mijn ouders. En voor David.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 Het water nooit dezelfde weg kan gaan. Deze steen met Julia Samuel werd gemaakt door verslaggever Gerry Bos. Morgen kunt u opnieuw naar Mijn Steen luisteren. En dan met theoloog en communicatie-expert Anne van der Meijden. Voor het laatste nieuws uit Libië is aangeschoven Ewout de Jong. Ja, de voorzitter van de Libische Nationale Overgangsraad, Mustafa Abdel Jalil... heeft net een persconferentie gehouden en hij feliciteert de opstandelingen... maar zegt dat nog niet heel Tripoli in handen is van de rebellen. Verder hoopt hij dat Gaddafi levend gevangen wordt. Hij zal een eerlijk proces krijgen, zei Jalil. En verder zei de voorzitter van de Overgangsraad... dat het nieuwe Libië zijn democratische verantwoordelijkheid zal nemen. De Afrikaanse Unie houdt later vandaag een spoedbijeenkomst over Libië. En dat gebeurt in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Dat heeft de Afrikaanse Unie ook zojuist bekendgemaakt. In Tripoli wordt in sommige wijken nog hard gevochten tussen de opstandelingen en het regeringsleger. De strijd concentreert zich rond het hoofdkwartier van Gaddafi... maar is in de loop van de dag wel geduwd. Waar Gaddafi op dit moment is, is nog steeds volstrekt onduidelijk. Nou, dat was het. Terug naar de EO. Green Bailey Ray, put your records on. Nieuws van dichtbij. Goeiemidje. Hij is de meest gezochte terrorist ter wereld. Maar kan in Amsterdam gewoon met het openbaar vervoer. Uw supporters krijgen meer vrijheid bij Utrecht Ried. Die vinden het fantastisch. Waterskieën niet achter een speedboot, maar aan een lijn boven het water. Daar gaan we nu naartoe. Maar het moet natuurlijk wel scoren deze keer. Nieuws van dichtbij. Ehm, kijk mooi. De zomermaanden spitsen we rond dit tijdstip elke dag onze oren voor nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroep of een regionale krant vertellen ons wat hen aanspreekt in het nieuws dicht bij huis. Vandaag is dat in Zeeland, Overijssel en Brabant. En We gaan eerst naar Brabant, naar Marijke, Marieke Boerenvijn van Omroep Brabant. Goedemiddag, Marieke. Goedemiddag. En excuus voor het verkeerd zeggen van je naam. Uh, wat is het nieuws bij jou in de, <lacht> de regio? Nou, de afgelopen week heeft vooral een hele hoop nieuws in de lucht gehangen wat niet echt nieuws werd. En dat had onder andere te maken met dreigingen in de binnenstad van Breda. De politie en de burgemeester in Breda die hebben het uitgaansgebied in de stad aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dat betekende ook dat er preventief gefouilleerd mocht worden. En dat had weer alles te maken met de kans op ruzie tussen rivaliserende motorbendes. Maar afgelopen weekend was het dan zover. De Harley-dag zou gehouden worden. Die was afgelast in Breda en werd in alternatieve vorm doorgezet. Maar dat is allemaal ontzettend rustig Lopen, niks aan de hand een aantal motorrijders in plaats van duizenden motorrijders en in plaats van motorrijders die uh, kwamen vechten of ruzie kwamen zoeken was het gewoon een heel gezellig sfeertje alleen er was wel ontzettend veel politie op ja, de been ja, dus nieuws dat nou, geen nieuws werd en daar heb je nog een voorbeeld van ja ja een ander nieuws wat geen nieuws werd althans ja het is bij ons wel gewoon nieuws hoor Ik bedoel laat dat duidelijk zijn uh, want er was een, de geruchten over die motorclubs En natuurlijk neemt een burgemeester dan het zekere voor het onzekere. Alleen, nou ja, het verhaal kwam niet uit. En dat geldt ook voor het weer. Wij kijken sinds Pukkelpop ook uh, continu op Buienradar. Want het is natuurlijk festivalseizoen. En ook in Brabant wordt er uh, heel wat afgedanst en muziek gemaakt. En organisatoren van dat soort uh, evenementen... Ja, die zijn toch uh, met angst en beven naar na het Pukkelpop-drama. Uh, dat ze denken van, wat gaat het weer doen? En afgelopen zondag kwam het KNMI... Toch weer met een weerswaarschuwing voor met name de provincie Brabant. En dan zijn er toch een aantal evenementen die dan toch het zeker voor het onzeker nemen en de boel afblazen. Zoals bijvoorbeeld Jazz in Catstown in Helmond. Uh, maar het slechte weer. Nou ja, goed, je dat kwam niet. Dat, nee, dat bleef uit. Dus ook uh, dat was een beetje paniek. Om niks, Oké, okay. nou, dankjewel Marike Boerenfijn van Omroep Brabant. En ongetwijfeld zal er nog wel echt nieuws komen bij jullie de komende tijd. We gaan naar Mark Bakker van RTV Oost. En Mark, ik zag al dat jij op Twitter al aankondigde... dat jij het gaat ja. hebben over zwintietikken. Ja, precies. Nou. Ik zou ook bijna kunnen zeggen... nieuws dat geen nieuws werd. Want uh, gisteren was namelijk het, uh, het, uh, het open NK zwintietikker. dat was in Lutterberg, hier in Overijssel. En uh, dan hadden we ook verwacht dat er een demonstratie zou zijn... van de Partij voor de Dieren. Die is het daar niet zo mee eens dat deze wedstrijd wordt gehouden. Dat vinden ze zielig voor de varkens. Uh, het zou ook dieronvriendelijk zijn, dieronterend. Maar ja, de mensen van de Partij voor de Dieren... hebben het laten afweten. Ja. Omdat via diverse uh, internetfora... Uh, ja, daar zijn wat bedreigingen geweest, zeggen ze. En daardoor waren ze toch wel een beetje bang... ondanks dat de organisatie van Zwintietikken... hun wel had uitgenodigd ja. dat ze echt van heel dichtbij konden zien... wat het nou precies is, ja, wat, Zwintietikken. Ja, wil je dat even uitleggen? Ik weet het namelijk niet. Nou, het is een, een, een spel uh, wat gespeeld wordt met een echt varken. Uh, je moet je voorstellen dat er een soort parcours, een soort arena wordt uh, gecreëerd. Eigenlijk de ideale leefomgeving voor een varken... met veel water, met veel modder, met veel zand en blubber en stro en dergelijke. Uh, en er worden ook zes deelnemers in dat parcours tegelijkertijd losgelaten. De deelnemers zijn geblinddoekt. Ze moeten kruipen door al die modder en door al dat water en de blubber. Hilarisch is dat. En degene die het eerst het varken aanraakt, dus op de rug aantikt... ja, die heeft dat spel gewonnen. Zo werkt dat. Oké. Okay. En is het ja. dan niet zielig voor dat varken? Nou ja, dat nee, ja, het varken vindt het wel prima. Die is ook wel gewend op een meerdere varkens of mensen of wat dan ook uh, ja, om te gaan. Dus echt zielig is het niet. Er is ook een dierenarts bij geweest. Die heeft heel goed in de gaten gehouden van... zou dat niet te veel stress uh, opleveren bij een varken? Zo'n dierenarts kan dat herkennen. En als het varken te veel stress heeft, dan gaat het varken eruit. En dan komt er gewoon weer een andere ervoor in de plaats. Maar de dierenarts heeft gezegd dat er totaal helemaal geen stress was nou, bij het beest. Okay. Dus geen opheb, ge geen demonstratie, geen aanwezigheid nee. van de Partij van de Dieren? Heb je nee. er nog wel over bericht? Ja, we hebben het, over, we hebben het gisteren live op televisie uitgezonden. Zo. Ja, en er zijn tussen de drie en vierduizend mensen daar zo, zo langs de kant wezen kijken. Dus uh, dat is wat dat dan gaat best wel populair. Het was heel warm, het was drukkend, het was benauwd. Maar ondanks dat was de sfeer heel erg goed. Maar het einde van het verhaal, ja, met het varken gaat het dan wel wat minder goed. Want ze mogen niet meer terug naar de varkenshouderij. Want ze zijn in aanraking geweest met mensen. Ja, en dan is er maar één bestemming voor de twee varkens die er dan gisteren aanwezig waren. En ja, het kan zijn dat ze nu al in de supermarkt liggen. Oh, oh, oh, het is toch wat. Mark Bakker van RTV Oost. We ja, gaan... Dankjewel. Ja. We gaan naar Ondine van der Fluiten van Omroep Zeeland. Ondine, jij gaat het hebben over tennis. Ja, goedemiddag. En het is niet van Omroep Zeeland, het is van de provinciale Zeeuwse krant. Oh, sorry. De enige niet-omroep uh, geloof ik. Uh, ik. Bij ons in de krant hebben we veel aandacht voor Leslie Kerkhoven. Zij is uh, zaterdag uh, in, uh, bij het uh, Nederlands kampioenschap tennis, is zij uh, kampioen geworden. En we hebben nog een Zeeuwse, hadden we in de finale zitten. Dus het was een geheel Zeeuwse finale. Ja. Uh, Angelique van meet, Ze heeft dus gewonnen. De setstanden waren 7-6 en 6-1. En uh, dat, uh, dat, dat was uh, nogal, uh, was nogal over, te, over te doen over dat kampioenschap. Er werd gezegd van ja, is dat niet een gedevalueerd Nederlands kampioenschap? Want uh, de zes beste vrouwen, gezien op de wereldranglijst, die ontbraken daar in Amstelveen. Hmm. Maar goed, ze hebben gewonnen. Dan heb ik nog breaking news overvallers tabakswinkel bekennen. Ik weet niet of dat uh, gezien hebt, uh, veel bladen die hebben het meegenomen in Nederland. Het was natuurlijk ook commertijd, Misschien dat het daarom uh, zo prominent was, maar ze stond op de voorpagina ook van de Telegraaf bijvoorbeeld. De 84-jarige Jo van Kanthoud die uh, oh ja. in haar tabakswinkeltje werd de derde keer was overvallen. Meteen de dag daarna ging ze er weer staan, hè? Prus, nou, de ja. dag daarna, ik of geloof, dezelfde, uh, dag. dezelfde dag nog wat ja. ze er stond. Ja. ja. ja. Nou, twee jongens van 15 en 16 zijn daarvoor aangehouden. Uit Noord-Beverland. Dat is wel echt uh, heel verdrietig, vind ik. Ja, dat uh, jonge jong. jongens uh, zoiets. Uh, zo jongen al zoiets uh, doen. En het laatste wat ik uh, zou willen vertellen. dat is wel, vind ik, een hele leuke plattelandsgewoonte. Uh, dus, er is weer begonnen met narapen. of lezen. of koteren, zoals ze het ook wel noemen. Ja, wat is uh, dat? Nou, dan heb je dus. Uh, je hebt dus uh, mensen die gaan het land op. als de oogstmachines er al op geweest zijn. En, uh, helaas, ook wel als ze er nog be op bezig zijn. En die rapen dan uh, de vruchten van de oogst die zijn blijven liggen, die rapen ze op. En daar kan je ontzettend veel mee uh, oh ja. gratis uh, mee winnen. Want um, in één week tijd kun je van een al gehooid veld nog ongeveer 300 kilo aardappelen narapen. En vinden die boeren dat dan goed? Nou, de boeren die zijn er een beetje dubbel over. Uh, ze vinden het aan de ene kant heel leuk, dat, uh, want het zijn ook vaak juist stadsmensen die dat doen. Uh, en soms ook hele schoolklassen onder leiding van de juf. Uh, leuk dat die kinderen dan wat leren, dat de mensen even zien hoe dat nou allemaal uh, in zijn werk gaat in de natuur. Maar aan de andere kant uh, houden ze daarbij wel heel weinig rekening met de boer. Ze vragen het vaak niet van tevoren. Uh, ze gooien soms uh, de fietsen of ze parkeren de auto op de in- of uitrit van, uh, van, uh, van het land. Um, nou ja, ze, ze zijn soms zeer gevaarlijk dicht bij de, bij de machines. En houden daarbij ook zeker geen rekening met het dode hoek. Dus uh, ongelukken liggen al snel op de loer dan. Ja, een beetje gevaarlijke, een gevaarlijke hobby eigenlijk, dat nou, nalezen. hartstikke leuk. Ze vinden het ook niet erg, maar vraag het even van tevoren. He, en dan kun je eventueel ook nog wat vragen over het gewas. Als je inderdaad uh, niet zo bekend bent ermee, uh, en je bent toerist en je ziet dat toevallig uh, dat, dat ze bezig zijn, trek even de aandacht van die boer. En dan kan hij misschien nog wat vertellen. Misschien zijn ja. het uh, aardappelen die helemaal niet voor de consumptie geschikt zijn, omdat ze bedoeld zijn voor de frieten, voor de chips. Okay. Dat kan ook, hè? Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden om het toch wat veiliger te maken. Dankjewel, ja. Ondine van de Vleuten, van de Provinciaal Zeeuwse Courant. Ja, en alweer nou van: Dit is de dag voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website. Dit is de dag.nu als u iets wilt teruglezen of wilt terugluisteren. Straks na half vier, Villa VPRO met Ger Jochems. Ja, hallo. Wij, uh, Tessel en ik praten zo meteen met Dick Leurdijk. Hij weet alles van de internationale politiek, zoals je weet. En, want terwijl er nog waanzinnig gevochten wordt in Libië, gaan wij het met hem hebben over het nu. Verder zal gaan met Libië en hoe de internationale gemeenschap daarbij kan en wie weet eigenlijk wel moet helpen. Maar nu het nieuws met Ewout de Jong. Radio 1, het NOS journaal. De opstandelingen in de Libische hoofdstad Tripoli hebben gezegd dat ze de stad morgen helemaal in handen willen hebben. Nu ondervinden ze in sommige wijken nog tegenstand van het regeringsleger. Waar Gaddafi zich bevindt is onduidelijk. De rebellen zeggen dat ze het ook niet weten, maar dat hij gearresteerd en berecht zal worden zodra ze hem te pakken krijgen.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 is uitgegroeid tot een orkaan. De afgelopen weekend richtte de storm veel schade aan op de maagdeneilanden. Bomen werden ontworteld en op veel plaatsen viel de stroom uit. En na Puerto Rico trekt de orkaan over de Dominicaanse Republiek en Haiti. In Haiti zijn nog zeker 600.000 mensen dakloos... na de verwoestende aardbeving van vorig jaar. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO Tessel Blok en Ger Jochems Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO Wat bieden wij u tot half vijf op deze zender? Natuurlijk de ontwikkelingen en het laatste nieuws uit Libië hoort u allemaal bij ons en deze hele week aandacht in Villa VPRO voor groene energie en duurzaamheid. De regering zwijgt daar hardnekkig over in alle talen, maar de rest van Nederland zit niet stil. En daarover praten wij u bij vandaag om te beginnen met Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit. En na vier uur ons panel Schuld en Boete met nieuws en commentaren over criminaliteit en recht. Geef uw mening en op- of aanmerkingen via onze site. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Ja, We hadden graag met Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep gepraat. Hij is in Tripoli, u heeft hem al kunnen horen vandaag, maar we hebben nog geen contact met hem. En We beginnen gewoon met uh, Dick Leurdijk. Hij is veiligheidsdeskundige en deskundige op het gebied van de internationale politiek. Gaddafi, jij is nog niet verdreven, maar de discussie over hoe moeten we het nu verder met Libië woedt al in alle eeuwigheid. En hoe maak je de overgang naar een democratie? Hoe voorkom je dat rebellengroepen elkaar de tent uitvechten... om de olie natuurlijk? En hoe gaat het bestuur van het land eruit zien? Pechtold, hij is voorman van D66... die pleitte vanmorgen bij de collega's van BNR... bijvoorbeeld voor een VN-vredesmacht... die een burgeroorlog moet voorkomen. Dick Leurdijk, is dat een goed idee... Ja, uh, yeah, op zichzelf denk ik wel um, uh, is dat een interessante gedachte. Daar moet zeker over nagedacht worden. Maar de vraag, de allereerste vraag die zich nu aandient is natuurlijk of die noodzaak zich, uh, zich inderdaad uh, aandient. Omdat als de, als de overgang waarin we dus nu uh, terechtkomen als die goed verloopt, ja, dan zou het kunnen zijn dat zo'n troepenmacht helemaal niet nodig is. Um, ik begrijp die gedachte wel. Die komt natuurlijk ook tot stand tegen de achtergrond van de ervaringen die we destijds in Irak hadden na de val van het regime van Saddam Hussein. Maar als die voorbereiding, die, die, die overgang, als die goed zou zijn voorbereid... Ja, mm -hmm. dan moeten dat soort uh, toestanden als in Irak natuurlijk voorkomen kunnen worden. En dan zou het veiligheidsapparaat waarover de Nationale Overgangsraad... zou kunnen beschikken, zou juist dat soort situaties uh, moeten voorkomen. Maar het lijkt eigenlijk er inderdaad op dat het behoorlijk voorbereid is door de rebellen... Door die zich ver verenigd hebben in die Nationale Overgangsraad. Ja. Er wordt net bekend dat ze een, een enorm document, 37 artikelen hebben opgesteld waarin ze eigenlijk Ger, punt voor punt vastleggen hoe ze het, hoe gaan, het, doen? Ja, hoe ze het gaan doen. Te beginnen ja, met ja. binnen dertig dagen na de verhuizing van Benghazi naar de hoofdstad Tripoli zal die interimraad een uitvoerend comité benoemen en die gaat een overgangsregering benoemen. Ja. Nou, dat is natuurlijk een, hele, een, heel, een heel goed uitgangspunt, euh, lijkt mij, voor de overgang die, uh, die nu moet beginnen. En interessant in dit verband is ook om er nog eens aan te herinneren dat enige weken geleden al bekend werd dat bijvoorbeeld de Britten al contact hadden met de vertegenwoordigers van de Nationale Overgangsraad. Juist met het oog op de vraag van hoe moet die politieke toekomst, hoe moet die, hoe, inclusief de politieke overgang van Libië nu, nu gaan uitzien. En dat heeft mij eigenlijk wel een beetje optimistisch gestemd omdat het aan de ene kant natuurlijk een zaak is van de Libiërs, Maar aan de andere kant zullen ze de steun van de internationale gemeenschap natuurlijk goed kunnen gebruiken. En, het wijst er, en dit document lijkt er ook op te wijzen dat ze zich dus goed voorbereid hebben. En samen met de Britten goed nagedacht hebben over de vraag hoe die overgang er dan precies moet gaan uitzien. Um, ja, maar er zijn natuurlijk twee hele belangrijke dingen aan de orde. Hè? Die oliebelangen, het gaat om heel veel geld uiteraard. En dan ja. is er sprake van een stammencultuur, dat zegt iedereen altijd. Het gaat om 140 stammen. Die moet je allemaal te vriend houden. En er ja. moet niet één stam zich een beetje onderbedeeld gaan voelen ja Nee, maar ook daarvoor geldt, uh, wat ik net zei, uh, de, kijk, de Libiërs zijn het best in staat om het interne politieke krachtveld in kaart te brengen. En uh, zoals de VN dat vroeger ook gedaan heeft met de, met de overgang in Afghanistan bijvoorbeeld, na de val van het Taliban-regime, kan je ook in dit geval um, natuurlijk uh, verwachten dat de verantwoordelijkheid voor een, uh, voor een goede overgangssituatie een gedeelde verantwoordelijkheid is van de Libiërs samen met de internationale gemeenschap. En wat... Stel, wat stelt u zich dan voor die internationale gemeenschap? Moet dat de Verenigde Naties zijn? Of kan bijvoorbeeld de Arabische Liga of de Afrikaanse Unie... die komen nu ook allemaal bij elkaar? Hè? Ja. Ze, nou, Ze, iedereen heeft met dat land van doen. Absoluut. En maar wat mij betreft uh, moet juist ook die regionale betrokkenheid, de bestaande uit aanwezigheid van de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga, die zou, dat, dat moet van harte worden toegejuicht. Vergeet ook niet dat juist deze organisaties um, aan de wieg hebben gestaan van het idee van het instellen van die no-fly zone en zo. En ze hebben zich wat dat betreft toch wel redelijk betrokken getoond bij de ontwikkelingen in, uh, in, in, in Libië. En als het dus nu moet komen tot plannenmakerij rond de toekomst van, uh, van Libië, ja, dan zou ik zeggen, er zijn juist de regionale organisaties, de eerst aangewezen instellingen, eh, die dan eh, actief kunnen worden. Maar dat geldt ook voor instellingen als de Europese Unie en de VN wat mij betreft. Maar is het eigenlijk niet met het oog op wat er in Irak gebeurt cruciaal dat je dan wel zegt die internationale organen, die moeten wel steun verlenen. Misschien kan je zo meteen nog even vertellen wat voor steun dat dan is. Maar dat er niet een zweem van een, van een idee is bij die mensen dat die internationale organen een soort van gezag op een of andere manier in dat land ja. gaan uitoefenen. Ja, dat was. Ja, maar kijk, dat is inderdaad een heel goed punt. Um, waarvan ik eigenlijk denk dat dat eigenlijk geen probleem hoeft te zijn op dit moment. Omdat het volstrekt helder is. Bij alles wat erover inmiddels naar buiten is gekomen. Dat de Libiërs de zaken vooral zelf in eigen hand willen houden. He, en um, ze hebben ook destijds tegen de NAVO gezegd. Graag jullie steun. Maar geen NAVO-troepen op mm -hmm. de grond. Wij zorgen zelf wel voor de, voor de afwikkeling van, van de tijdbank Gaddafi. Nou, op dat punt hebben ze de dus woord gehouden. En zo denk ik dat ze ook, ook aankijken tegen die politieke overgang... die in eerste plaats hun eigen verantwoordelijkheid is... hun eigen aangelegenheid, maar wel nadrukkelijk met steun... en medewerking van de kant van de buitenwereld. En waar zou dat dan uit kunnen bestaan? Ik uh, las dat uh, de Europese Unie heeft gezegd... we hebben allerlei plannen, scenario's al klaar liggen... voor hulp aan Libië als Gaddafi eenmaal weg is. Ja. Dus gaat dat dan alleen om bijvoorbeeld geld of toezien uh, bij verkiezingen... dat het allemaal democratisch verloopt? B bestaat die hulp dan daaruit? Ja, nou, beide elementen die, die zouden heel goed, heel goed um, uh, gebruikt kunnen worden in dit geval, nee. lijkt me. Nu dat zie je al, vergeet ook niet dat die nationale overgangsraad heeft natuurlijk al een aantal, heeft natuurlijk al... Het nodige krediet opgebouwd in de afgelopen maanden. He, landen als. Um, er zijn nog een aantal westerse landen die inmiddels die Nationale overgangsraad al lang hebben erkend als de, als de officiële vertegenwoordiging van het, van het Libische volk. Dus die barrière heeft men al lang genomen. En, en op het moment dat landen dat doen en ook internationale organisaties, um, dan, dan committeren ze zich ook aan de politieke ontwikkeling uh, in dat land na de val van Gaddafi. En dat betekent dus dat, dat al die landen, en maar ook die internationale. Organisaties. Ja, dus nu over, over, over de steep zullen, zullen moeten komen. Zou het land ook niet de vliegende start maken als voorkomen kan worden... dat er een bijltjesdag ontstaat en dat er wraak genomen gaat worden... op de hele clan rond ja, Gaddafi. Want, dat, want dan krijg je daar weer jarenlang een trauma... wat ja. weer opgelost moet worden. Ja, dat is natuurlijk iets. Dat is het scenario dat we ten koste van alles moeten voorkomen. En eerlijk gezegd denk ik ook dat in dat document van die 37 pagina's... dat er wel heel nadrukkelijk terug te vinden moet zijn. Want ik denk dat er niemand bij gebaat is... dat het nu komt tot een soort pijltjesdag. En het lijkt mij ook dat, dat... ik had het net over dat krediet... van de kant van de Nationale Overgangsraad... dat het ook helemaal niet in het belang is... van de Nationale Overgangsraad... om dat krediet dat men nu heeft opgebouwd... om dat op die manier bijvoorbeeld te verliezen. Dus de zo... eerste prioriteit... betekent dan dus dat men inderdaad... Een, een, ja, een, een, een, een heel effectief... veiligheidsapparaat probeert op te bouwen... dat in staat moet worden geacht om, um, om zo'n bijltjesdag bijvoorbeeld... en wraakacties uh, precies om die reden te voorkomen. Mm, dat zeggen ze ook inderdaad in dat document. Wat, wat zou nou verstandig zijn voor, voor die uh, overgangsraad? Een van de zoons van uh, Gaddafi is gearresteerd. Gaddafi zelf is in geen veld of wegen te bekennen. Niemand weet waar hij is. Of hij nog in het land is, of misschien toch in Venezuela. Of hij überhaupt nog in leven is. Stel, ze ze krijgen hem gewoon levend in handen. Hij wordt gevangen genomen. Is het dan handig om hem uit te leveren... Uh, uh, aan het internationaal hof en het in Den Haag af te laten handelen? Of is het handig... om om dat in eigen land te gaan doen. Nou, in theorie hebben de, Libiërs natuurlijk beide mogelijkheden tot hun beschikking. Maar er liggen nu al een aantal arrestatiebevelen van het internationaal strafhof klaar. Dus die kunnen zo benut worden door de, door de Nationale Overgangsraad... om de betrokkenen, want het gaat natuurlijk niet om iedereen... Om de betrokkenen in ieder geval af te leveren bij de gevangenispoort in, in, in Scheveningen. En ja, voor het overige, denk ik, moet bij de wederopbouw van Libië ja, toch ook op, nadrukkelijk op voorzien worden in de opbouw van een juridisch systeem. waarbij uh, figuren uit de omgeving van Gaddafi uh, alsnog uh, terecht kunnen worden gesleept. Ja. Oké, okay, Dick Leurdijk, uh, dit was het voor uh, dit moment. We zijn natuurlijk nog niet klaar met Libië. En we zullen u ongetwijfeld nog vaker horen. Hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. Tot ziens. En we krijgen zo meteen nog meer laatste nieuws uit Libië zelf. Maar wij gaan eerst eens eventjes hierover tot de orde van de dag in Nederland, Ger. Duurzame vernieuwing. En dat is, duurzame verdiening is de snelst groeiende sector ter wereld. En dat hebben is een citaat uit een stuk van Jan Rotmans, onze gast. Hè. Want die, die groeit met 30% per jaar. En in Nederland stijgt het aantal initiatieven voor duurzame energieopwekking explosief. Maar niet dankzij de overheid. Die zit op zijn handen. Die doet nagenoeg helemaal niks namelijk. Op de Europese ranglijst staat Nederland op de twee na laatste plaats. Dat is wel een beetje treuren. We voeren wel veel slechte lijstjes aan. Ja, tessel. voornamelijk. Ja. Wij gaan daarom deze week in de villa extra aandacht besteden aan groene energieopwekking. En zoals gezegd, we trappen af met Jan Rotmans. Hartelijk welkom. Hoogleraar Duurzaamheid, om het maar even kort te zeggen, aan de Erasmus Universiteit. En een gedreven initiatiefnemer van projecten op dit gebied. Is het zo een beetje aardig samengevat? Ja, klopt. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, u wil, ja, dat heel kort gezet, gezegd, Nederland... Duurzaam maken. En u heeft de regering niet mee. Dus het lijkt mij een helse opgave. Nou ja en nee. Ja, u wil het en nee, u heeft de regering niet mee? Nou, we zijn er al een hele tijd mee bezig. Hè. Dit speelt al eigenlijk tientallen jaren. En vroeger uh, was dat vooral werk van de overheid. En de overheid trok dat aan. en die probeerde hardnekkig partners te zoeken. Uh, tegenwoordig is het andersom. Dus die partners, als bedrijven en burgers, zijn vaak al heel ver. Hè. En die zoeken nu hardnekkig naar de overheid om die mee te laten doen. Dus die rollen zijn eigenlijk compleet omgedraaid. Dat is ja. eigenlijk wel mooi. Wat is het belangrijkste wat die initiatiefnemers van de overheid willen? Geld? Regelgeving? Uh, geld was altijd wel het geval. Dat is nog steeds zo, maar niet zozeer meer subsidie. Omdat du ze het niet kregen, ze het zelf moesten oplossen... en daarom nou hebben ze de overheid voor het geld niet meer nodig. Nou, ze willen vooral uh, betrouwbaarheid en consistentie. Dus ze willen bijvoorbeeld niet dat je geld krijgt om te investeren, dat na twee jaar weer wordt afgeschaft. Ja, ja. Bijvoorbeeld, het succes van Duitsland is vooral te danken aan die consistentie. Mm -hmm. Dat men, als je daar iets ontwikkelt op het gebied van duurzame energie, dan krijg je twintig jaar lang een bepaald bedrag. Ja, want je, en... je vraagt je inderdaad af: hoe komt het dat Nederland zo, zo slecht daarvoor staat als je het vergelijkt met Duitsland, met andere landen? Waar waarom wil het hier maar niet van de grond komen? Nou, een paar belangrijke oorzaken. Eén, we zitten nog steeds op een gasbel. Dat heeft ons behoorlijk lui gemaakt wat betreft duurzame innovatie. Omdat het een hele hoop geld oplevert. En uiteraard, waarom zou je er niet anders zoeken. Uiteraard. Dat heeft voor een enorme welvaartsgroei gezorgd. Daar hebben we allemaal van kunnen profiteren. De tweede plaats, ja, dat poldermodel zit ons ook een beetje in de weg nu. Dat heeft ons veel goed gebracht. Maar dat leidt niet echt tot doorbraken. Hè? Altijd, altijd maar consensus zoeken. Uh, kijk, het. Kijk Je zegt dan, dat... heeft, je hebt een, een, een radicale ja. omslag nodig. Ja. Het gaat niet met, met, met uh, compromissen. Nee, dat... kijk, duurzaamheid is een compromisloos begrip. Hè? Je, je kan ook niet een beetje zwanger zijn. Je bent zwanger of niet. En je gaat voor duurzaamheid of niet. Dat, dat kun je niet een beetje doen. Dus dat leent zich niet voor een polderaanpak. Dat moet je echt radicaal doen. Dat moet je fundamenteel anders doen. En er zijn landen die daarvoor kiezen. Zoals bijvoorbeeld Duitsland. En er zijn landen die voortmodderen, zoals Nederland. En dat heeft ook te maken met onze bureaucratie. We zijn natuurlijk nogal stroperig. We, hebben, uh, we zijn overgereguleerd in Nederland. Dus uh, dat werkt ook allemaal niet mee. En um, dan heb je ook nog gewoon belangen. Geld. Het gaat ja, altijd om geld. U ja, zei het al. De, gas, ja. ik bedoel de, de traditionele belangen... Ja. Die zijn in het geding. Nou, wat opvalt in Nederland is, we zijn een heel klein land... met een hoog percentage multinationals. En die multinationals die hebben ideale lijnen naar politiek Den Haag. Dus je hebt een, een grote mate van verknoping hier tussen die belangen. En die belangen van de niet-duurzame energie zijn in handen van multinationals. En die hebben directe toegang tot politiek Den Haag. En ja, dat is al tientallen jaren het geval. Iedereen weet dat. En zolang je dat niet doorbreekt, eh, krijg je een padstelling. Goed, we gaan zo meteen uh, verder praten over duurzame energie. Alle hobbels die we ondervinden, bureaucratie, poldermodellen. Probeer het maar eens even van tafel te vegen. Ja. We praten daar zo meteen verder over door. Maar we gaan eerst even luisteren naar het laatste nieuws uit Libië. En dat krijgt u van Ewout de Jong. Ja, dat laatste nieuws is dat de rebellen het gebouw van de staatstelevisie... in Tripoli hebben veroverd. Dat melden diverse bronnen. De staatstv is een van de belangrijkste propaganda-instrumenten... van het bewind van Gaddafi. In het centrum van Tripoli wordt nog steeds gevochten. Het regeringsleger biedt nog steeds weerstand... aan. De rebellen. En het is onduidelijk hoe de situatie precies is. De rebellen hebben wel gezegd dat ze morgen de Libische hoofdstad in handen willen hebben. En de voorzitter van de Libische Nationale Overgangsraad... heeft op een persconferentie de opstandelingen alvast gefeliciteerd. Ondanks dat Tripoli dus nog niet geheel in handen is van de opstandelingen. De Afrikaanse Unie houdt later vandaag een spoedbijeenkomst over Libië. En dat gebeurt in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Dat heeft de Afrikaanse Unie bekendgemaakt. Terug naar de villa. Dankjewel, Ewoud de Jong. We horen straks meer van je. We hadden het over de, de omstandigheden waardoor die projecten in Nederland, duurzame projecten, niet van de grond komen. En er, zit een, er zijn een aantal dingen: de stroperigheid, maar ook, en dat intrigeerde me, het ons poldermodel. Ons poldermodel heeft ons heel veel gebracht. Ja. Ik durf de stelling aan dat een belangrijk deel van onze welvaart daarmee te maken heeft, maar die leent zich niet voor een radicale. Ommekeer naar duurzaamheid. Want als je dat niet radicaal doet, dan kun je het net zo goed niet doen. Dat is wat u zegt. Maar ik ben toch wel geïntrigeerd om dan te weten. We moeten er niet te lang over, want we zouden het over duurzaamheid hebben. Maar wat dat voor ons politieke stelsel dan betekent. Dan praat je eigenlijk ja. over een dictatuur, om het maar gewoon maar rauw te zeggen. Nou, <laughs> nou nee, dat, dat bedoel ik niet. Maar um, kijk, er zit een fundamenteel mechanisme achter. Vroeger was Nederland heel ordelijk georganiseerd in zogenaamde verticale structuren, hè, onder andere de zuilen. Die we kenden. Uh, je was ook lid van één omroepvereniging, één politieke partij, één vakbond. Nou, dat is eigenlijk de afgelopen dertig jaar totaal veranderd. Dus we zijn niet meer zoveel uh, verticaal georganiseerd, maar horizontaal. Dus we, we zijn nu onderdeel van allerlei netwerken. En eigenlijk worstelt die politiek daar nog mee. Die is eigenlijk nog heel hiërarchisch verticaal georganiseerd en de samenleving is wezenlijk veranderd. En als je dan het klassieke poldermodel neemt... dat is eigenlijk nog gestold op die verticale ordening. Hmm. En daarom werkt het ook niet meer. Hè. Nee. Uh, da daarom kunnen we ook niet voor de lange termijn afspraken maken. Maar het is toch uh, niet zo dat je eigenlijk eerst al ons hele politieke stelsel moet gaan uh, klussen? Want dan ben je veertig jaar verder. Klopt. En dan pas denken, en nu gaan we die duurzaamheid invoeren. Hoe los je dat dilemma op? Nou, wat ik al zei, die veranderkracht die zit in de samenleving... Dus er zijn tienduizenden bedrijven, burgers, al vele jaren bezig. Ja, ja, ja, ja, dat zijn echt... Eigenlijk uh, iedereen in Nederland, behalve de politiek, <laughs> is nou, bezig. Nou, dat is gechargeerd, uiteraard. Nou ja, je moet het, ja, om het duidelijk te maken, moet je overdrijven, toch? Uh, een kleine overdrijving wel, ja. Een, een grote niet, hè. Dan, dan wordt het gratuït. Maar ja, okay. het is wel zo, de overheid heeft het zelf aangeslingerd. Alleen, die zijn achtergebleven. Maar de, de, er zijn ongeveer 2 miljoen burgers in Nederland die zijn klaar. Die willen eigenlijk duurzaam leven, weten niet goed hoe. Missen een handelingsperspectief. Elk verstandig bedrijf is er al mee bezig. He, Paul Polman van Unilever zegt... als je nu niet als bedrijf in duurzaamheid investeert... besta je niet meer over 10 of 15 jaar. Kijk, dat zijn, dat zijn woorden die indruk maken, mag ik aannemen. Ja, dat nou, zegt, maakt mensen wakker. Klopt, niet alleen dat, maar ze gaan het ook doorvoeren bij Unilever. Ze leggen de lat heel hoog zonder er nou gelijk reclame voor te maken. Maar ze zeggen, wij willen over tien jaar de helft minder CO2... de helft minder afval, de helft minder watergebruik. En ik hoop dat ze dat ook gaan halen. Om inderdaad geen reclame te maken, Unilever is een aansprekend voorbeeld. Maar noem nog eens wat voorbeelden, gewoon zo vanuit de Nederlandse maatschappij... waar mensen zelf bezig zijn uh, uh, met alternatieve energievoorziening... of met plannen komen om zo ver te komen. Nou, dat is nog niet zichtbaar voor heel veel luisteraars. Uh, maar er zijn ongeveer 400 plannen op het gebied van lokale energieopwekking op duurzame wijze. Dat zijn gewoon burgers die samen met gemeenten, samen met woningcorporaties, samen met energiebedrijven het zelf gaan doen. Dat wat varieert... voor onderwerpen? Ja, precies. Wat, uh, nou, dat ik, ik noem voor een, een, een voorbeeld, want ik zit natuurlijk ook vaak in die jurys die dat moeten beoordelen. Uh, er was een, een, een wijk in Den Haag. En daar stond al heel lang een oude windmolen, werd niet meer gebruikt. Een aantal mensen heeft gezegd, hey, waarom gaan we die eigenlijk niet opknappen? Wij regelen dat er geld komt. En we regelen ook dat er een directe koppeling is met het onderwijs. Die kinderen gaan we leren waarom die duurzame energie belangrijk is. Na anderhalf jaar hadden ze het rond. En nou, die draait weer en die voorziet dus in de energie voor die school. En een groot aantal huizen daaromheen. Nou, dan krijg je ook nog sociale cohesie, want honderden mensen zijn daarbij betrokken. Iedereen wint. Op Tesla is men bezig met Tesla Energie. Heel veel Tesla's doen mee. En die worden aandeelhouder van, aandeel van een soort uh, coöperatie. En die kunnen, als het winst gaat opleveren, daar ook nog hè, uh, een aandeel in krijgen. Dus, uh, winst maar dat genereren. is, is eilandbreed, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Dus uh, die Brennende Graaf, die initiatief slimme ondernemen, al jaren geleden begonnen... die regelt dat die duurzame energie naar het eiland komt... en dat het goed wordt verdeeld over de mensen die lid zijn van die corporatie. Dat is het best lopende initiatief van Nederland. Het is eigenlijk gewoon een energiebedrijf op kleine schaal. En zo zijn er dus honderden initiatieven. Wat vindt u nou en... het leukst? Het, het aardigst, het effectiefst? Het hoeft niet over het... energie te gaan, dat is heel erg breed natuurlijk... Als initiatief. Ja, als het om nou, duurzaamheid gaat. Ik, ik noem me een beetje in de, in de geest van deze tijd. Je hebt plannen in de sfeer van Boer zoekt zon. Of Boer zoekt buur. En dat zijn dus weer van die. Boer ja, zoekt ik zeg, zon. Ja. Dus daar worden boeren geholpen zon, ja. die zonne-energie willen op hun ja. dak. Met financiering daarvan. Zodanig dat het snel gaat. Dat het makkelijk gaat. Dat ze geen last hebben van allerlei bureaucratie. Dat is toch geweldig. Ja. Boer zoekt zon. Geweldig, ja. Nou, en, en dan is er een financier bij betrokken. Zodanig dat ze dus ook niet die eerste stap, hè, die hoppen, hoeft te nemen. Financieel. Nou, boer zoekt zon. Geniale vondst. Boer zoekt buur. Net zoiets. Waarbij de buren dan de medefinanciering voor de betreffende boer gaan regelen. Niemand weet dat. Is het hmm. nog niet zichtbaar, maar dat gebeurt allemaal in Nederland. Nou, ja. is er, dit zijn dit prachtige initiatieven allemaal. Daar word je heel blij van. Vooral ja. omdat het ook allemaal met privaat kapitaal, private gelden gaat. Daar zou inderdaad, ja. wat u net zei, de overheid dolblij moeten zijn dat zij dat niet meer hoeven te doen. Toch kan je niet zonder ze. Zij zullen omstandigheden moeten creëren. De overheid zal de omstandigheden moeten creëren. waaronder dit allemaal kan. Al is het maar als het gaat om regeltjes en wetten. Ja. Er zitten nog heel wat uh, wetten en regels ja, tussen droom en daad, dat is waar. Voorbeeld, als je nou op grote schaal zonne-energie wil opwekken... dan mag dat eigenlijk niet van de overheid. Hè. We hebben een salderingsmechanisme. Uh, Waarom is dat? Nou ja, kijk, als je als individu dat doet op een ja. huis... mag je eigenlijk niet meer opwekken dan je zelf verbruikt. Anders moet je daar belasting over gaan betalen. Ja. Zo zit ons fiscale systeem in elkaar. Ja. Ja, dat kan natuurlijk niet. Je, Stel je voor dat gaan. je zomaar in zonne, zonnebarmte gaat handelen. Uh, precies. Bad, stout. Dus het is niet ja, de bedoeling. Ja. Dus als je dat zeg maar honderd keer zo groot wil doen... dan raakt die overheid helemaal op tilt Die zegt, dat ja. mag niet. Terwijl dat nou juist is wat er in Duitsland wel is gebeurd. En daarom blijft het Doe ook zo de klein. Die hebben fiscale stilsel aangepast. Ja, ja. Ja, en er is ook een voorstel nu van Diederik Samson geweest... Hè, om die saldering... Dus inderdaad zo te maken dat ook tien mensen dat tegelijk kunnen doen. Of dat bedrijven ja. dat op grote schaal kunnen doen. Nou, en zolang de overheid dat nog niet regelt, ja. blijft het bij die heel kleinschalige initiatieven. Alleen dat worden er wel zoveel dat het een belangrijke veranderkracht wordt. Ja. Nou, bent u medeoprichter van, of alleen oprichter, dat dus ben ik eventjes kwijt, van Urgenda. Ja. En dat is een actieorganisatie voor duurzaamheid en innovatie. Die Nederland ja. snel duurzamer maken. Gaat hij zich daar ook met name met dit soort dingen bezighouden? Ja, dat doen we al. Ik heb dat mede opgericht met Marjan Minnesma. Uh, dat is alweer zo'n 3,5 jaar geleden. Agenda is gewoon ur de urgentieagenda. Het is een urgente agenda. Agenda mm -hmm. betekent de dingen die gedaan moeten worden. En urgentie betekent nu, mm -hmm. acuut. En we hebben gewoon 40 doelstellingen geformuleerd voor 40 jaar. Dus over 20, 30, 40 jaar, maar ook nu en volgend jaar. En een heel aantal van die doelstellingen hebben we al gehaald. En wij willen eigenlijk een beetje de luis in de pijl zijn. We willen laten zien dat het gewoon heel belangrijk is. Voorbeeld, we hebben zonnepanelen uit China gehaald... voor twee derde van de normale prijs. Zonder subsidie verder. En hebben we die op de markt gebracht. Duizenden mensen hebben zich ingetekend en hebben daarvan geprofiteerd. Mm -hmm. Paniek, want heel veel installateurs ja, die vonden dat eigenlijk niet zo'n goed idee. Want die blijken ook geld te verdienen aan die inkoop. Dus eigenlijk is die markt daar nog niet rijp voor. Nou... Heel veel tumult geweest. Uh, prima initiatief. Dus wij willen ook een beetje die reuring veroorzaken. We gaan ja. nu ook een overstapactie beginnen de komende weken. Om zoveel mogelijk mensen te bewegen over te stappen. Hm. Van een niet-duurzaam energiebedrijf naar een duurzaam energiebedrijf. Van een niet-duurzame bank naar een duurzame bank. En waar stuit en... je dan het meest op? Op installateurs die geld verdienen aan bestaande dure Duitse panelen, of weet ik veel, waar ze vandaan komen? Of zijn er nog andere dingen waar, waar je dan op stuit? Nou, je stuit inderdaad vooral op, op weerstand vanuit het gangbare... omdat mensen... Dan, dan merk je dus eigenlijk dat het helemaal niet de bedoeling is... dat het op grote schaal al wordt ingevoerd. Nee. Dat het te veel eigenbelang is om het te houden zoals het is. Dat, dat is wel het meest opvallende. En is dat dan ook de reden voor een andere constatering die wij deden. Want wat u nou vertelt, dat is, om, dat is heel mooi, dat is prachtig. Ja. En iedereen die zegt, nou, doe, doe lekker zelf wat, zou ik tegen zo iemand willen zeggen. Hè. Ja. Maar wat, wat wel zo is, als je het macro ziet... dan is de stijging van het percentage duurzame energie waar Nederland op draait... dat stijgt per saldo wel heel erg langzaam. Ja. En nog in het jaar 2080 mm -hmm. zit je nog niet op 40 procent. <laughs> het is zelfs iets gedaald vorig jaar, uh, nou, oh. ook door de crisis... Maar goed, we staan inderdaad op die lijst van EU-27 landen... Samen we twee naar onderste. Dus uh, we hebben alleen Cyprus en het Verenigd Koninkrijk. Ja. Dat is natuurlijk een schande, in feite. Ja. Maar ik heb al net de oorzaken genoemd Zeker, toen dat ja. komt. Ja. Maar moet je al, gaat u als Urgenda ook proberen om juist die oorzaken weg te nemen? Dus niet alleen al die initiatieven uh, natuurlijk toejuichen en steunen... en misschien meebedenken en helpen... maar gewoon eigenlijk echt voor een soort kleine revolutie zorgen. Ja. Niet zomaar wakker schudden, maar wakker trappen. Ja, nou, precies dat. We hebben, we hebben twee dingen gezegd. Niet klagen en zeuren, maar laten zien hoe het wel kan. En ten tweede, je niet naar Den Haag richten, die ogen maar gewoon een beweging creëren. Dus het moet echt vanuit de boezem van de samenleving komen. En dat is precies wat we aan het doen zijn. En die beweging groeit van jaar tot jaar. Wie zit er daar bijvoorbeeld dan in? De bedrijven natuurlijk. Die nou, wij... daar ook zelf baat bij hebben. Uiteraard, uiteraard. maar wij gaan uh, elke paar maanden de regio in. We gaan door heel Nederland en dan zoeken we alle koplopers op. En dan kijken we tegen welke problemen lopen jullie nou op. We gaan eind september, 1, 2, 23 september naar Overijssel. En dan leren wij precies waar het verandervuur zit, wat de, de duurzame koplopers zijn. En dan kijken wij hoe we die kunnen helpen en hoe we dat kunnen smeden tot een netwerk... wat onderdeel is van die beweging. Dus we zijn van Tessel tot Friesland, van Limburg tot Zeeland. Overal zijn we bezig met die lokale netwerk. En dat is nog voor veel mensen niet zichtbaar, maar dat is wel de boezem van mm. die duurzaamheidsbeweging. Maar een keer moet het zich gaan tuurlijk. vertalen in een landelijk percentage, hè? En dat, Ja, dat, eh, klopt. U, u wordt nooit mismoedig? Nee. Nee, anders moet je ook dit dat uh, vak mooi. niet kiezen. Nee, dat lijkt me Want dan, dan word je cynisch. En kijk, ik hou me vast aan A, wat er wereldwijd gebeurt. Wereldwijd is een revolutie gaande, daar heb ik laatst nog over geschreven. Alleen Nederland ja, haakt Doe. nog niet nee. aan. Mm -hmm. uh, en B, je ziet bij een heleboel mensen, ook in je directe omgeving, zie je die omslag al. Mm. Kijk, je hoeft mensen niet meer bewust te maken van duurzaamheid. Uh, ze zijn eigenlijk al tientallen jaren voorbereid. Ze vragen alleen: wat kan ik doen? vertel mij wat ik kan doen, heel praktisch, in mijn eigen huis, in mijn auto, in mijn tuin. Uh, en dan willen ze dat wel doen, maar ze missen dat handelingsperspectief. Mm. Dus uh, ten eerste belemmeringen wegnemen. Ten tweede zoveel mogelijk netwerken vormen... Oh, dat goed. die beweging van onderloop tot gang komt. Jan Rotmans, hoogleraar, hoogleraar Duurzame Transitie, zo heet het eigenlijk. Want het gaat om een radicale omslag die genomen moet worden... om duurzaamheid ook in Nederland te bewerkstelligen. Ik wens u daar, wij wensen u daar heel veel succes mee. En hartelijk bedankt dat u hier wilde zijn. Dank u wel. De villa is zometeen na het nieuws weer en verkeer bij u terug... met ons panel Schuld en Boete... Criminaliteit, ja, met... rechtsordehandhaving en misschien nog Libië. Vast. Oké, okay, tot zometeen. Dit is Radio 1.